Duur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De gemeente Rotterdam heeft drie ambtenaren van de afdeling Stadsbeheer... op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Ze zouden onder andere giften hebben aangenomen. Vier anderen zijn geschorst. Ze worden verdacht van belangenverstrengeling... financiële vergrijpen en plichtsverzuim. En er wordt een integriteitsonderzoek naar ze gedaan. De strafmaatregelen zijn een vervolg op een onderzoek... van de Rijksrecherche uit 2018... naar een fraudezaak bij de afdeling Stadsbeheer. Daarop volgde in 2019... Een een intern onderzoek en toen werden al twee medewerkers van stadsbeheer oneervol ontslagen, maar dat is nooit bekendgemaakt. Deze maand waren er van en naar Schiphol ruim 200 vluchten per dag... tegen 1450 vorig jaar... en zo'n 10.000 reizigers tegen ruim 210.000 vorig jaar. Het aantal reizigers is nu dus minder dan 5% van het aantal van vorig jaar. Schiphol verwacht de komende weken wel een groei... van het aantal passagiers per dag tot 30.000 à 40.000. Vandaag werd duidelijk dat het dragen van een mondkapje verplicht wordt... op alle Nederlandse luchthavens en in het vliegtuig... En er komt geen maximum aantal passagiers. Minister Grapperhaus heeft begrip voor de café-eigenaren in Eindhoven... die hun bedrijf hebben gesloten omdat ze het onterecht en onwerkbaar vinden... dat zij de boetes krijgen als hun gasten te dicht op elkaar zitten. Grapperhaus wil de regels niet versoepelen... maar hij wil wel kijken of spatschermen een oplossing kunnen zijn. En een van de twee ijsbeertjes die vorig jaar in november... in Ouwe Hans Dierenpark in Renen werden geboren, is gisteren overleden. Het kwam door een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden... schrijft de dierentuin op de website. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, hier en daar, en dat is dan vooral in het zuidwesten... een regen- of onweersbui. Morgen is het weer boven de 25 graden. In de loop van de dag neemt in het noordoosten de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. Hallo, met Kees. Hey Kees, Truus hier. Hoe gaat het? Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen. Het kan wel een uur duren. Een uur? Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon, sleutels en post. Opent deuren, drukt op knoppen. Doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden. En doet de was. Stichting De Hond Kan De Was doen. Leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Helpt u. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. Ja, You <laughs> Voor heeft het.